Met het NOS-journaal. Minister de Jager vindt een vertrek van de beurs uit Amsterdam onwenselijk. Rond NYSE Euronext, het moederbedrijf van de Amsterdamse beurs, is een biedingsstrijd aan de gang. Bestuur van de beurs praat op dit moment met de Duitse beurzen. Een fusie daarmee zou kunnen leiden tot de vestiging van hoofdkantoren in Frankfurt en New York en een vertrek van de beurs uit Amsterdam.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 In München heeft de Nederlander Jules Schelvis als mede-aanklager een requisitor gehouden in het proces tegen John Demjanjuk. Schelvis is een van de weinige overlevenden van het vernietigingskamp Sobibor, waar Demjanjuk bewaker zou zijn geweest. Hij verloor zijn vrouw en schoonouders die in het kamp werden vergast. Schelvis vertelde voor de Duitse rechtbank in München over zijn ervaringen in verschillende kampen in de Tweede Wereldoorlog. Hij benadrukte dat het hem niet gaat om de straf voor Demjanjuk, maar om de waarheid en gerechtigheid over Sobibor. Schelvis verzocht de rechtbank om Demjanjoek geen stelstraf op te leggen, omdat de hoogbejaarde man al jaren gevangen heeft gezeten. De Wit-Russische president Lukashenko, die zegt dat twee verdachten van de bomaanslag op een metrostation in Minsk een bekentenis hebben afgelegd. Ook zouden ze hebben bekend dat ze andere aanslagen hebben gepleegd in wit rusland Bij de aanslag maandag kwamen twaalf mensen om het leven en vielen ongeveer 200 gewonden.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 Goedemiddag, Ruud. Huh? Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Ja, ik hoor niks. Dus de... Nee, je bent een beetje doof vandaag, hè? Ja. Nou, dan gaan we zo direct wat proberen op te lossen. Ik denk dat ik maar doof ga worden, zo direct dan. Dat jij een koptelefoon krijgt. Ja, ja. Maar moet ik nog even bedenken of dat wel handig is. Om moet ik ook de plaatjes natuurlijk klaarzetten en zo. Wel, ja, die meneer die de sleutel veranderd heeft, van even de sleutel komen brengen. Dan kunnen we in de kast. Ja, dat vind ik een goeie. Even, ja. even die andere sleutel brengen, dan kan ik op gewoon een koptelefoon pakken. Ja, dat is wel heel simpel, ja. natuurlijk niks als je slot verandert, maar als je dat niet in de kast komt, dus is het een beetje lullig. Ja, ik denk stomme sleutel erin. Hé, hey, jij doet dat niet. Hé, hey, wacht even, er zit een ander slot op. Ja. En hey, dat andere slot was hier wel, nou, dus die hebben ze gewoon omgewisseld. Maar goed, we gaan toch maar proberen om vernieuwjaren te doen. Dat gaat wel lukken, Ja, ja. Dat weet ik zeker. Nou, oké. Okay. Ik hoop het. Twee weken geleden kon je ook zonder koptelefoon. Ja, dan was het anders. Ja, dan was het feest. Toen was het, was het in de kroeg. Ja. Nu nee, niet. We zitten gewoon in de studio. Oké, okay, nou wat gaan we doen vandaag? We een beetje platen draaien maar weer. Oh, gezellig. Gebruikelijk. En uh, we hebben vandaag Bibi King, Kajak en de Kinks. Alles met een K. Dus het wordt een K-programma. Wordt het een K-programma? Ja, het wordt een K-programma. Een K-programma. Ja, dan uh. gaat het uh, goed worden. Gaat het goed komen. Ja, toch? Ja. ja. Nou, het Zijn begint dus, ja, uh. dat, dat is al zonder koptelefoon. Dat is al K. Ja. Maar, ja. Nou, oké. Okay. We gaan maar beginnen met... Uh, B.B. King en het nummer dat heet You Won't Listen van de LP The Soul of B.B. King een hele oude plaat, ik weet niet eens of hij nog te draaien is maar dat zien we zo dat horen we vanzelf jawel hè, toch? Zullen we maar meteen beginnen? Ah, maar ja, maar jij joh. laat maar doen Ja, ah, zeg het is. De ah. Soul of BB King. Dat was hem. Met een mooi eerste nummer. Ja, hoe heet dat ook weer? Ja, ga je mij vragen. Ja, dat jij. <laughs> you won't listen! Oké. Okay. Je luistert weer eens een keer niet. Nee, ik Wat niet. is het nou? Ik luister nooit, dat weet je toch? Een mooie LP. Ja, mooi. Met heb alleen geat erbij. Nee. Maar hij is wel erg oud. Ja, dat is ook wel te horen, want hij kraakt lekker. Ja, nou, dat moet ook. Ik heb uh, nog meer leuks. Ik heb hier uh, een uh, live OP van de Kings. One for the Road heet hij. Uh, er is onder andere die hier langs plaat waar uh, die live versie van Lola op staat. Maar die bewaren we nog even voor wat later. Dus uh, dat doen we straks. Maar we beginnen gewoon. Ik moet even kijken jongens, want ik ben een beetje traag vandaag. Ik weet niet ja, wat komt. heb jij vandaag? Heb je last van het, een mooie temperatuurtje of zo? Nou, weet ik niet. Oh. Al <laughs> olie gedronken. Hè? Huh? Remolie gedronken. Nee, ik drink nooit, dat weet je toch? <laughs> ik drink nooit, ik heet geen Maurice, kom nou. <coughs> ik nee. ben geen drinker dat weet je. Nee, ik ook niet. <laughs> um, nou, ik kan het even gaan of gaan het niet vinden, ik weet niet wat het is. We gaan de opening draaien Ja, ervan? we gaan gewoon de opening draaien. Lijkt me een goed plan. Van uh, The Kings, One for the Road, live LP uit, uh, ik denk uit de tachtige jaren. En uh, nou, die gaan we dus een stukje van draaien en dat heet de opening. Wat het opening is, weet ik niet. Dat horen we vanzelf. Ja, de Kings, live AP uit 1980 is het. En noemen uh, nummer dan heet, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, Hardway heette het. En daarvoor hoorde u een beetje instrumentale versie van uh, You Really Got Me. Maar dat was dan de zogenaamde opening. de um, Kings, uh, in dit geval Ray Davis die lead, uh, lead vocals en uh, gitaar speelt. Um, Dave Davis doet solo gitaar en background vocals. Dan Mick Avery doet de drums. Uh, Jim uh, Rodford doet bas en background vocals. En dan hebben we ook nog Ian Gibbons. Die doet de keyboards. En die uh, doet ook background vocals. Uh, nou, het is een, het is een live OP dus. Die, uh, uh, en uh, nou ja, de loop van de uitzending zullen we er nog wel wat meer... Uh, ...informatie over verstrekken... ...zoals dat heet. Ah, gaat hij weer. Gezellig. Goed, volgende is Kajak... ...C.C. The Sun, hun allereerste plaat... Eh, ...dames en heren, die ze uitbrachten... ...en iedereen was eh, wild enthousiast over... ...deze nieuwe eh, Nederlandse... ...rockband, nieuwe Symphonic... ...rockband natuurlijk, met eh, leading man... Eh, ...Pim... Eh, ...Pim Koopmans, die eh, helaas... Eh, ...twee jaar geleden overleed... Plotseling de drummer... ...en eh, Ton Scherpenzeel natuurlijk, de... ...keyboardman, die eh, samen met Pim Koopmans... ...het uh, meest uh, van het materiaal... Uh, Geschreven heeft... ...voor deze plaats. Um, even kijken. Tom Zerperzel speelt hier... ...in dit geval piano, orgel... moog, synthesizer, harpsichord en vocals... Uh, ...Pim Koopman... ...die doet de Davoli synthesizer... ...en de vocals... ...en dan hebben we Max Werner die doet de... de vocals. Kees van Leeuwen... ...die doet uh, rickenbacker, basgitaar... ...en dan hebben we nog Johan Slager... ...die speelt alle gitaren. Uh, en het nummer wat we gaan draaien... Dat is opgenomen in juni 1973 en het heet Reason for it all. Hier is kayak. ...kajak van de LP Sea hun, uh, hun eerste plaat, dames en heren. D 73 kwam hij uit, een uh, prachtige, prachtige plaat. Geproduceerd door uh, Gerrit Jan Leenders en uh, Kajak, alle titels die werden opgenomen in de Bovema studio... Uh, Intertoonstudio in Heemstede aan de Bronsteenweg. Nummer 49, Dan weet u misschien nog wel. Dat, gebouw, die het mooie, dat mooie gebouw wat daar staat, die, dat chalet, daar zat die studio vroeger in de kelder. Uh, er staan een aantal uh, mooie bekende stukken op natuurlijk. En um, de LP um, is in zijn geheel, nou niet helemaal in zijn geheel, maar uh, er zijn ook wel een paar beroemde namen die eraan meegedaan hebben. Onder andere Alan Parsons, die kent u wel van die Alan Parsons Project. Uh, is een van de mensen die uh, meegeholpen heeft aan het... Uh, aan het mixen van, uh, van deze plaat. En dat is uh, gebeurd in een uh, wereldberoemde studio natuurlijk. De Abbey Road Studios in Londen. Waar natuurlijk de Beatles ook vaak opgenomen hebben. En waar zelfs. Mee was opgenomen heeft. Dat hij daarin mocht eigenlijk. Belachelijk. Ja, belachelijk. Dat die man erin mocht. Die moet gewoon in Nederland. Bibi King, dames hier is een oude bluesknakker. En die draait al wat jaartjes mee. De man is geboren in 1925. Dus, hoe oud is hij dan? Mijn hersens laten we in de steek. Ik zat niet mee te luisteren. 86 hoor ik net. 86. Nou, en hij speelt nog steeds... Hij noemt traditiegetrouw al zijn gitaren noemt hij Lucille. Uh, hij speelt hoofdzakelijk op Gibson-gitaren. Maar die noemt hij dus allemaal Lucille. En dat is, uh, nou ja, dat is misschien dat is zijn grote liefde dan natuurlijk. Net zoals Bertha 1, 2, 3 of zo? Ja, Lucille 1, zoiets, 2, 3. Uh, Bertha 1, 2, en 6, weet ik veel. Oh, ja. uh, goed. Um, we hebben, ik heb hier een hele oude LP um, van hem liggen, dames en heren. Waarvan ik nog niet uh, heb kunnen achterhalen hoe, hoe oud het ding is. Maar daar komen we vast nog wel achter. Uh, de LP heet The Soul of B.B. King. En uh, nou ja, u heeft er al een stuk van gehoord. En we gaan er nu weer een stuk van draaien. Van The Soul of B.B. King. Uh, nummer... 1966 goed. Kijk. Dat, dat soort zaken hè? Als ik ook die dus de, Als ik Maurice Blokhuis ook niet had jongens. had de vier gemaakt in 1966 9x9,5 de original Sweet 16, The Soft of BB King en Turn on the BB King Nou kijk nou toch eens even En hoe ik aan die LP gekomen ben Weet ik niet Want ik heb hem nooit gekocht. Het zal wel gejat zijn Zo. bij die uh, kerkradio wat was het nou ja. Omroeper uh, zieke zijn Ja het zal wel Ik weet het allemaal niet in, <laughs> in ieder geval uh, maakt het uit Het is een lekkere plaat En we gaan het nummer Sundown Voor de draaier is BB King voor de blues Ja, je mag hem wel op. Hij doet het toch maar op één kant. Ja, maakt niet uit. <laughs> oké. Okay. Bibi King en Sundown van de LP. The Soul of Bibi King uit 1966. Daar zijn we dus net achter gekomen. Wat toch allemaal prachtig is. Dat je tegenwoordig internet hebt. Dat is een van de goede kanten van internet. Dat je ja, lekker. hè? Ja. Maar. Nou ja, oké. Okay. Um, even kijken. We gaan, uh, we, gaan, we gaan naar de camera lopen. Zullen we dat maar doen? Ja. Ja, maar ja, meneer Jansen, het kan erg lopen. Het loopt heel raar, soms. Dat zeker weet raar. Dat kan wel eens heel raar lopen. Ga je het redden allemaal? Jawel, ik moet de... even kijken of ik het goede nummer heb. En die heb ik. Oké, okay. uh... nou vertel eens, wat gaan we doen? Want... Uh... Ik weet niet wat jij uitgezocht hebt voor vandaag. Nou, ik heb een heel mooi nummer uitgezocht. Memories are made of this. Weet je dan voor wie het is? Dat is van die Martin, dat is goed. Helemaal goed. Die heb ik voor je uitgezocht. Oh, wat leuk. En er staat weer eentje tegenover. Die is trouwens ook beroemd van. Hebben we wel eens gedraaid, geloof ik, een paar weken geleden. Dat we een keer een nummer nee die noemt niet Martin, maar de Duitse versie. Dat is ook een Duitse versie van dat nummer. Van Freddie Queen. En die heet Heimwee. Ja, we hebben die hebben inderdaad een paar weken geleden gedaan. Ja, ja toen we alleen maar met singeltjes bezig waren. Dat klopt, dat hebben we toen gedraaid. Oké, Memories welen. are made of this. Hier is Dean Martin. The sweet, sweet memories you gave of me You can't beat the memories you gave of me Take, Take sweet, one fresh hand and, and a kiss me. The memories you gave me I So the night of bliss one girl mind, one boy some grief some joy man. sweet sweet the memories you gave, made of them don't sweet, sweet, forget sweet, sweet, a small don't leave you be the in lightly you gave With a dream be, the memories you gave for me. all lips friend, and mine Two sips you there, when you of wine Memories me. are the memories you gave made of this you can be, the you gave me. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell. The flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. Sweet, sweet, his blessings from you above. You can't beat the memories you gave me. Serve sweet, sweet, sweet, it generously, the with love. One man, one wife, one love, through life. Man, sweet, sweet, you are made of this. can be the memories you gave of me. Man, are made of this. Martin, Ik poker nooit. Jij poker nooit? Nee. Memories are made for me. Memories are made of this. Oh, made van, of uh, this. Martin. It. En uh, dat is een heel oud liedje. En ik zei het al, er is ook een versie van, van uh, Freddie Queen. Een Duitse versie. Ja, en, maar er is ook een uh, Nederlandse versie van. Ja, daar was ik al bang voor. Want dat is meestal zo met uh, dit uh, onder, onderdeel. Ja. Dat er een Nederlandse kuffer komt. Ik weet het hè. Ja. Nou, de jury zit lekker uh, in het zonnetje beneden in de kelder. Het zonnetje in de kelder ja. de, hoe, hoe, uh, Ik heb de airco op 40 gezet voor ze En ik heb de afsluitbediening hier in de studio liggen en de deur op slot Sorry jury We okay. zitten daar een beetje weg te fikken toch okay. ook een sadist af en toe ja. <laughs> Maar het is toch lekker warm En het is lente en het zonnetje schijnt Ja dan zit je die mensen toch lekker op een krukje voor het raam hier Dat is veel gezelliger voor ze nou, ja, okay, nee. Maar dat kan iedereen ze zien, dat mag toch niet Oh nee dat mag niet, dat is waar ook nou, uh, Johan Heren Wie? Johan Heren Johan Johan wie? Johan Heren? Nee. Die staat er tegenover. Dat is een mooie Nederlandse artiest. Ik ken hem ook niet. Oh. Hij zou ergens tussen 080 jaar zijn. Bruin-blond, haar klein, dik, dun, groot. Ja. Uh, Blauw-bruine ogen en alles ertussen. Ja, oké. Okay. Ken je hem dan nog steeds niet? Nee, ik, heb hem, ik herken hem niet. Hij is uh, dik, dun, lang, uh, nou, lang okay. klein. Hoe heet het nummer? Uh, ik droom elke dag van jou. Oh, god, wat een Dat is niet persoonlijk tegen jou, Ruud. Nee, alsjeblieft. <laughs> Mijn hart misschien wat rust. Zo zoet, zo zacht, heen nu, heen nacht, ik droom elke dag van je. Ik droom elke dag van... Nou, ik, ik weet het niet zeker. Ik droom niet van hem. Nee, ik ook niet. Ik... En van het liedje ook niet. Hallo. Je blijft maar de jury beïnvloeden. hè? Dat vind wel, ik okay. cool. ze horen me toch niet. Ja, wel, ze horen je wel. Ze zit gewoon naar de radio te luisteren beneden. Ze oh. dus hebben de, dan uh, weer vier knoppen voor hun neus. Vier knoppen? Knop 1, 2, 3 en 4. Ja. Zou ik ze eens alle vier even... De vragen of ze ze willen demonstreren? Nee, laat ze dan maar de uitslag, want ik wil lekker een plaatje draaien, oh, gewoon lekker een muziekje maken. Nou, uh, ik zeg niks, oké, okay, ik, ik laat het niet. aan de jury over. Jury, hallo. Zou het wel duidelijk zijn, toch? Ja, het is wel duidelijk. Ja. Okay. Nou, jury bedankt. Ja, jury bedankt weer. Het zit erken voor jullie uit. Ja. Jullie mogen weer in een frisse ruimte zitten. Ja. Jullie mogen ook naar buiten gaan lekker het terrasje pakken. Ja. Kan het alweer dan? Ja, dat kan uh, Nou binnenkort. Binnen nu een uh, anderhalf uur denk ik. Oh. Uh, hier bij onze buren, hè, bij het Wapen. Oh. Het is, is het weer mogelijk uh, vanaf vandaag. Oh, zijn ze weer open? Ja, ze gaan weer open. Wat een gezelligheid. Zit alleen te wachten op de levering van uh, de brouwerij en dan... Uh, ...zijn ze up and running. Oh, daar ben ik wel blij mee. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, vind ik wel leuk. Weer een beetje reuring op het plein hier. Ja. Omdat dat het moet. dicht staat, dat het allemaal dicht staat. Dat schiet allemaal nee, niet op, Nee, dat schiet heel. allemaal niet op. Nee. Goed. Zullen we dan maar de Kings gaan draaien? Ja, wat gaan we doen van de Kings? Van de Kings. we have all the good times gone? Gaan we van de Kings. Van die uh, platen die heet One for the Road. Een live LP gemaakt in 1980. Tenminste, dat denk ik, hè ongeveer. Dus laat het maar gaan doen. En uh, uh, waar valt ik goed aan? Een van hun eerste singeltjes. Daar komt ie. Ik ben nog niet ready voor het. Het singeltje uit de 60 jaren van uh, The Kings, Where Have All the Good Times Gone? En uh, dat uh, speelde ze dus live. Ik zal straks nog even uh, uitzoeken waar, waar die LP is opgenomen. Arista? Of is dat een LP-merk? Is, oh, is het merk. In 1980 is het uh, geweest? Ja. Dat weet ik wel. Het is uh, opgenomen. Uh, ja, jij was er toch bij? Of niet? Ja, ik was er bij. De, ik zit even te denken. <laughs> Te denken, te denken, te denken. Ja, ja, ja. Opnames maart 1979 tot en met maart 1980 zijn ze geweest. Ja, ja. En uh, waar het is geweest. Het is 4 juni 1980 uitgebracht. Hey, mijn verjaardag precies vijf jaar ervoor. Ja. Voordat ik geboren werd. Letterlijk, precies. Oh. Labels is Aristo, producent Ray Davies. Maar ja. waar het is opgenomen, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee, ik... <laughs> Ah, nou, het is in ieder geval een lekkere live-op, dames en heren. En uh, een van de bekendste nummers is natuurlijk Loda, Lola. Uh, dus eigenlijk. Uh... Bijna nog een beroemdere versie dan de originele single versie Je hoort hem uh, erg vaak Maar goed, dat doen we straks, wat later in, uh, in de uitzending We gaan nu naar Kayak, want Kayak uh, is ook lekker uh, Maurice merkt dat we het terecht op dat we Kajak al een keer eerder in de uitzending gehad hebben Maar ja goed Maar dat was een maar, andere LP Dat was een andere LP, ja. dat was een veel later LP Daar stond Ruthless Queen onder andere op Starla en uh, ja, Ruthless Queen was dat Maar ik heb nu uh, de eerste plaat van uh, de band uit 1973 en het nummer wat we nu gaan draaien Dat kent u ongetwijfeld het leuke en aparte van dit nummer is dat er een draaiorgel in zit. Het is uh, opgenomen met uh, draaiorgel Flamingo. Oh. Uh, dat is ingemixt in... Uh... In het nummer. En uh, dat draaiorgel. dat kwam natuurlijk vandaan. bij de wereldberoemde. draaiorgelfirma Perley uit Amsterdam. Want die had heel veel van die ja, dingen. En uh, ja, nu niet meer, ja, denk ik. Maar Perley uh, was een van, die, van de belangrijkste. leveranciers. altijd van draaiorgels. En er waren er toen de tijd nogal wat. Uh, we kennen de Arabieren. We kennen de Turk. had je, geloof ik, ook nog. Uh, en nog meer van dat soort. Uh, dat soort mooie dingen. Prachtige orgels, overigens. om te zien en te horen. Goed, uh, de Flamingo doet dus mee in dit nummer uh, van Kajak. En dat heet Mammoth. Mammoth. Mammoet. Mammoet. Mammoet. Wel heel oud hè? Ja. Mammoth heet het nummer En uh, nou, u hoorde dus onder andere Het draaiorgel ja. uh, U hoorde onder andere dus het draaiorgel Flamingo Hierin nummer geschreven overigens door Pim Koopman en Ton Scherpenzeel En Max Werner natuurlijk De zanger uh, We gaan uh, naar BB King En uh, van die prachtige blues LP The Soul of Baby King uit 1966. En het nummer wat wij gaan draaien daarvan, dames en heren... ...dat is nummer 3 van kant 1. Dat is een hele handige. Uh, you shouldn't have left. Oftewel, je had niet weg moeten gaan. Nou, er zal er wel een reden voor geweest zijn dat ze wel weg is gegaan. Maar dat maakt niet uit. You shouldn't have left. De onvervalste blues, dames en heren. Bibi King uit 1966. Toen was hij slecht... Toen was hij al... Wat was hij toen? Toen was hij al, 41. Nu. Hij is geboren in 1925. Dat weten uh, we dus. En hij wordt over het algemeen wel gezien als een van de, van de allerbeste bluesartiesten aller tijden. En het, het mooiste is, hij is nu 86 geloof ik. en speelt nog steeds. Dat is, uh, dat is toch ongelooflijk dat je dat kan. Die 86 ben en je kunt het nog steeds. B.B. King. Fantastisch. Eh. Uh, You Shouldn't Have Left was de titel van dit prachtige werkje. We gaan naar The Kings. Ik zei het al, het is een K-programma vandaag. We hebben alleen nog artiesten met een K. Dus het is gewoon een K-programma. Uh, juist. En van The Kings gaan we weer een van hun grote hits draaien. Alleen is het allemaal live uitgevoerd. Het is allemaal wat ruiger nog dan de platen in de tijd. Toen klonk het al ruig, maar de live versies zijn nog een tikje aangedikt. En uh, we gaan er met plezier naar luisteren. Ik hoop u ook trouwens. All day! En all of the night, we zijn de Kings live! Er zit in een aantal verkleurde studio van nou ECDC is er niks bij. De, de, de, de oorspronkelijke versie viel al op. Uh door het enorme ruige geluid van de Kings, ze begonnen heel erg ruig, daarna gingen ze wat meer andere dingen doen. Ook een beetje meer kabarates-achtige zeg maar, teksten met Dandy en, en uh, Dedicated Follower of Fashion en Mr. Pleasant en zo. Allemaal een beetje uh, humoristische teksten, want daar is hier Ray Davis natuurlijk ook goed in. Maar dit was uh, een, uh, een, een, een van hun eerste singles, All Day and All of the Night. En uh, ik zei het al, het, het oorspronkelijke singeltje was al keihard. Kei en uh, dit is zo mogelijk nog harder. En het tempo lag in ieder geval twee keer zo hoog. Uh, weet je waar ik het eigenlijk weer voor vind, uh, Maurits? Nou, vertel. Voor een wandeling in het park. Nou, moet je dat gaan doen. Zullen we een wandeling in het park gaan doen? Walking in het park? Je ja, nu, ik je ik je heb geen zin om te wandelen met jou. Waarom niet? Nou, dat vind ik een beetje eng. Ik doe je gewoon je halsband om en dan laat ik je even uit. <laughs> <laughs> nou ja, als jij er weer gaat hangen in die haken, vind ik het goed. <laughs> Oké, okay, Walking in the Park van een singeltje van een Engelse band die heet Colosseum. En dat gaan we nu draaien. Een singeltje. Even wat anders ertussendoor. Jawel. Toch? Ja. Walking in the Park, dat was, dat was hardlopen, man. Storm zelfs Stoor. was erbij. Colosseum, Engelse band die uh, ook een beetje progressieve blues maakte in de jaren 60, 70. En volgens mij spelen ze nog wel eens trouwens. Uh, Colosseum dus. En dat heette Walking in the Park. We gaan eruit met de Bee Gees. Ook nog maar een singeltje. En dan gaan we na het nieuws weer verder met onze vrolijke LP's. Maar uh, we gooien nu even de Bee Gees erin, dames en heren, met een uh, prachtig liedje. Dat heet The Nights on Broadway. Ja, toch? Jawel. Oké. Okay. Ik...